Ik wil graag overstappen. Naar Tele2? Ja, uiteraard. Nou, zo begon mijn morgen. Hoi, welkom. Podcast 19 volgens mij alweer. En deze keer niet alleen over internet van Tele2. Dat bespaart overigens in mijn geval zo'n 135 euro per jaar. Dus misschien moet je er eens dus over nadenken. Maar dit keer vooral over VoIP. Voice over internet protocol. Dat werkt op je iPhone. Het werkt op je computer. En op andere devices. Ook Android doet er aan. En het bespaart een hoop. Reacties vanooit at gmail.com. Oh ja, sinds gisteravond is mijn vaste telefoon de deur uit. Dat ruimt lekker op. Mijn ouders zijn een prima voorbeeld van hoe mensen telefoon als een soort gewoontedier hebben en er niks mee doen, ook al kan het ze geld opleveren. Het heeft zo'n 30 jaar geduurd voordat het veranderde. Hij kwam toen ik 12 was, we waren de laatste uit de straat en het was handig, want pa kluste wel eens bij en dan was hij te vinden. Twee jaar geleden kwam online en dat scheelde geld. Het vastrecht verdween, 23 euro per maand. en De vaste kosten waren 30 euro en daarvoor had je telefoon en internet en dat was makkelijk. Je betaalde wel je mobiele tikken, maar het kan nog leuker. Providers hebben VoIP al lang ontdekt en dat is ook de reden waarom telefonie en internet goedkoper is geworden. Als je zelf iets wil doen aan je kosten per maand, blijf dan hangen. Want grote kans dat je na deze podcast denkt, daar kan ik iets mee, dat wil ik ook. Wat heb je nodig om te kunnen bellen en gebeld worden met VoIP? Nou, niet zo heel veel. Een account bij Budgetphone. Daar heb ik mijn telefoonnummer vandaan. Een account bij IntervoIP en een account bij VoIP Buster. In principe zet je op elk account een tientje. Budgetfone krijgt een tientje van je om een telefoonnummer te registreren. Dat is een bereis voor een heel jaar. Je mag zelf kiezen waar je dat telefoonnummer hebt. Dus of je nou Rotterdam of Groningen of Apeldoorn wilt wonen maakt niet uit. De twee andere accounts die je nodig hebt, Intervoip en Voipbuster, zijn om zo goedkoop mogelijk via Voip te kunnen bellen. Intervoip heeft een tarief van 3 cent per minuut naar mobiele nummers in Nederland. En als je dus een tientje stort, kun je 333 minuten bellen. Nou is het me opgevallen dat hij niet per minuut rekent. Hij doet het ongeveer per 20 seconden. En uh, Voidbuster tenslotte gebruik je om te bellen naar vaste nummers in Nederland. En daarvoor heb je dan de volgende voorwaarden. Stort een tientje, maak een account aan. En zodra dat allemaal loopt, heb je vier maanden gratis bellen. Elke week vijf uur, dus 300 minuten. En dat vier maanden lang. En daarna wordt je tientje langzaam opgepeuzeld. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om na die vier maanden weer een nieuw tientje te storten. Dan heb je weer vier maanden gratis bellen. Hoe verhoudt zich dat? Nou, denk maar dat je per maand 1200 minuten belt. In een mobiel abonnement. Plus 300 minuten mobiel. Dus 1500 minuten. En dat kost je dan 1250. Dat is iets wat je mobiel volgens mij niet haalt. Ik heb het tenminste nog nergens gezien. Ik geloof niet dat er abonnementen zijn die dit soort dingen roepen en doen. De kwaliteit is prima. En het leuke is dat de applicatie die ik gebruik, Softphone, je de mogelijkheid geeft om je gesprek op te nemen. Ze hebben geen rechtsgeldigheid. Maar ja, als geheugensteuntje of om interviews uit te werken, noem maar op, zijn ze wel handig. Verder is Softphone totaal voice-over toegankelijk. Het is een applicatie die op alle mogelijke manieren te sturen is. Van geluid tot uiterlijk, tot ringtone. Kortom, het werkt en het kost maar 5 euro. Ik begon deze podcast met een aankondiging van TD2. Omdat ik overstap, ga ik besparen. Op dit moment betaal ik nog 12 keer 25 euro per maand voor mijn internet. Dat is 300. Ga ik over naar TD2, wordt dat op jaarbasis 168. Dan kun je ook nog besparen op je VoIP, dus je belkosten. Voor minder dan 30 euro kun je het hele jaar vaste nummers bellen. Het is uiteraard minder, want die tientjes die je stort kun je ook opmaken. En dat zijn dan weer 1500 minuten extra. Even mijn ouders nog als voorbeeld nemen. Zij hebben bellen vaak van online. Dat is per maand 35 euro. Daar zit in hun internet hun telefoon aansluiting en het afkoopbedrag om uh, vaste nummers gratis te kunnen bellen. Als ze dat zouden omzetten naar alleen internet en VOIP bellen naar nou vast, dan wordt het 168 euro voor internet op jaarbasis. Plus 30 euro voor bellen via VOIP. Dat is 198. En 12 x 35 is 420. VoIP, Voice Over Internet Protocol, kun je op verschillende manieren plezier beleven. Je kan het doen via Softphone. Dat is de app die ik zometeen zal demonstreren. En die werkt op je iPhone, op Android. Hij is er ook voor Windows en als ik goed ben uh, gegoogeld, ook voor de Mac. Maar er is nog een leuk platform en dat is een Fritzbox. Fritz is Dodge. Je spelt F-R-I-T-Z. En Fritz is Leuk. De Fritzbox is namelijk een hele slimme router, die niet alleen uh, een vet signaal geeft voor je wifi, dus je kan er uh, behoorlijk ver mee uh, rondlopen voordat hij ermee stopt, maar als je de juiste informatie aan hem voert, dan kan hij ook voor je bellen via VoIP. Concreet, bel je 0182 en je hebt een account ingevoerd waarmee je bijvoorbeeld vaste nummers belt, dan kiest hij, nou noem maar wat, VoIP Buster. En begint je nummer met 06, dan denkt hij... Oh, wacht even, ik heb hier een Intervoip-account. Nou moet ik mobiele nummers gaan bellen. Doet hij automatisch. Als je invoert wat nodig is, dan kiest hij dat voor je. heb je verder geen omkijken meer naar. Verder heeft de Fritzbox een aantal uh, andere leuke snufjes. Uh, er zit een antwoordapparaat in. Je kunt er meerdere telefoons aan hangen. Je hebt bijvoorbeeld een nummer bij Budget van gekocht. Uh, in mijn geval is dat, uh, wat is het, 712010. Maar als je nou ook een fax wilt... Dan hou je er nog één, noem maar 72011. Nou, dat kan. Je sluit ze aan, je definieert ze. En op het moment dat er een fax voor je binnenkomt, dan uh, loopt die via internet. En dan zie jij opeens een faxje verschijnen. De Fritzbox is er voor mensen met Access for All uh, gratis. Als je geen Access for All hebt en je wil er toch een bemachtigen, dan uh, moet je op Marktplaats kijken. Ze staan er voor uh, niet heel veel. En als je geluk hebt, dan uh, koop je er soms meerdere tegelijk. En ze zijn absoluut de moeite waard. Vooral de nieuwere hebben weer meer features. Ik heb er een van 2011. En daar kan een hoop meer mee dan met een versie eerder. Overigens uh, is de mijne uh, binnenkort uh, overcompleet. Want ik heb hem niet meer nodig. Ik riep al in het begin van de podcast dat mijn vaste telefoon de deur uit is. En dat komt omdat ik niet meer VoIP via de Fritzbox, maar via de iPhone. Tot voor kort was dat nog niet heel handig, want ik kon wel uitbellen, maar inbellen lukte me niet. Tot ik mensen van een budgetphone aanschreef en ze me vertelden hoe ik dat moest doen. Ja, je zou maar blond zijn en het niet snappen, dan is het lastig. Ik zal hier niet compleet gaan demonstreren wat je allemaal moet invullen, maar neem van mij aan dat wanneer je een uh, nummer krijgt van bijvoorbeeld een tent als budgetphone. ...dat je je software zo kunt configureren dat alle inkomende oproepen ook op je iPhone binnenkomen... ...en je dus eigenlijk je vaste telefoon niet meer nodig hebt. Er is nog een voordeel. VoIP uh, ziet verschil tussen een computer of een iPhone of een iPad of whatever device er is... ...en je gewone telefoon via je Fritzbox. Via je Fritzbox bel je als er geen sprake meer is van gratis duurder. Ik weet niet waarom. Ik kan het ook niet precies verwoorden of uitleggen of achterhalen... Maar uh, stel dat je normaal een mobiel 3 cent per minuut zou moeten betalen, dan wordt het via Fritzbox iets meer. Nou, als je dan toch op de cent bent en je vindt het leuk om de techniek zoveel mogelijk uit te buiten tot, uh, tot grote tevredenheid van je portemonnee en je hebt dan een iDevice of een Android apparaat, dan is dat een optie om daarvoor te kiezen. In mijn geval werd iemand blij van mijn vaste telefoon. Dus die is nu weg en het leuke is dat ik gewoon één apparaat heb waarop ik bereikbaar ben als ik dat wil hè? Het laatste deel van deze podcast is de demonstratie van Softphone. De app waar ik het al een paar keer over had. Op dit moment is hij bezig om uh, mijn mobiele account te zoeken... want die is geregistreerd. En als hij hem gevonden heeft, zal hij vertellen hoeveel er nog op staat. Uh, dat doet hij ook wanneer je uh, mijn account voor vastbellen zoekt. En verder heb ik Budgetphone. Dus er staan drie accounts in Softphone. En uh, elke account kun je naar believen selecteren om er iets mee te doen... Wijzigen, verwijderen, whatever. In instellingen, en instellingen hebben we een aantal uh, leuke dingen: programma-instellingen. Programma Het uh, SIP-gedeelte is interessant, want daar voer je je accounts in. Je hebt je IntervoIP en je uh, Voibuster-account gemaakt. En bij SIP vul je in uh, dat ze er zijn, hoe ze heten, en ook uh, je naam en je wachtwoord. En uiteraard het domein waar ze staan. En bij Phone staan hele andere dingen. En ik zal even uh, met je doornemen wat dat allemaal is. Want dat is wel interessant. Op het moment dat je inderdaad wel je eigen nummer wilt en ook bereikbaar wil zijn, dan is het makkelijk om, uh, om daar iets mee te kunnen. Dit de tekstveld. 31182712010. De gebruikersnaam voor Budgetphone is je telefoonnummer. Plus. Laat je weg, maar er staat 31-182-712-010. Wachtwoord. Nou, het wachtwoord Acht tekens is Textveld. mijn wachtwoord. Domeen. Sip1.budgetphone.nl. Uh, en dat domein is interessant. s i e n p u d g e t h o n, -E. n -L. Dat is het domein. Sip1.budgetphone.nl Schermnaam: 31182712010 Tekstveld. Ook dat doe je bij je schermnaam. Misschien zou je je eigen naam kunnen invullen, maar ik denk dat de caller die beter is. Geavanceerde instellingen: Ringtonis, Videocodex, copt Codec Video voor Wi-Fi. Audio Codex, Codex voor Wi-Fi. Codex voor 3G, inkomende oproepen, aan met push-knop. Je kunt alle codex overslaan, ze staan goed. En op het moment dat je er wel iets mee wilt, dan zou je even de help moeten raadplegen, maar ik heb nog geen enkel probleem gehad. Ze werken. Zowel in wifi als in 3G. Um, voor video heb ik ze nog niet gebruikt. Ik heb ook niet begrepen dat dat kan. Misschien wel, maar dan is het bij ontgaan. Audio uh, gaat prima. Inkomende oproepen aan met push. Knop. Inkomende oproepen aan met push. Daar kun je ook iets anders neerzetten. Maar aan met push is handig. Want dan weet je zeker dat ze worden doorgegeven als de softphone niet draait. En dan ben je bereikbaar. Proxy. SIP 1. en NL. Tekstveld. Sip 1budgetphone.nl Dat is wat je bij proxy invult. Stuntserver. En de stuntserver is... 1budgetphone.nl. tekstveld. Gebruikersnaam 31182712010. Tekstveld. Je oudgebruikersnaam is weer je telefoonnummer. Transportprotocol. Udp. En het transportprotocol, dat mag je laten voor wat het is. Dat zijn de zaken die je bij softphone invult. Op het moment dat je bij budgetphone een nummer hebt. En dan zou je zien... Het werkt. Iemand die jou belt, wordt keurig naar je iPhone doorgevoerd. Mensen hoeven jou niet op je mobiele nummer te bellen, dus ze besparen geld. En uh, zolang je internet hebt, ben je bereikbaar. En dat maakt het uh, interessant en een erg leuke app om te gebruiken. En dat maakt de uitleg voor software wat mij betreft wel compleet. Heb je vragen, suggesties, opmerkingen, adviezen, roep ze maar. Uh, er komt een YouTube-kanaal aan waarop alle podcasts te vinden zijn en meer. Als je daar uh, ideeën over hebt... Uh, Laat het me weten. Ik ben er bezig, maar tamelijk blond in die materie. Dus eh, enige ideeën kan ik wel gebruiken. Voor nu wens ik je een fijne dag. Ik spreek je later. En de reacties mogen naar Tot Later!